Al net schut met het NOS-journaal. In Madrid zijn tienduizenden tegenstanders van premier Sanchez de straat op gegaan. Ze eisen het vertrek van de socialistische Sanchez omdat hij volgens hen corrupt zou zijn. De demonstratie werd georganiseerd door een rechtse partij in Spanje die ook aandringt op nieuwe verkiezingen. Aanleiding voor de beschuldigingen is een corruptieschandaal die onder meer draait om een oud-minister...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 Ook andere delen van Zuidoost-Azië zijn flink getroffen door noodweer. Dat werd veroorzaakt door zware regenval en orkanen. Zo kwamen op het Indonesische eiland Sumatra ruim 440 mensen om het leven. In bijna alle regio's zijn wegen onbegaanbaar en communicatieverbindingen liggen plat. Na de brand in de woontorens in Hongkong worden nog altijd ruim 40 mensen vermist. Het dode tal is gestegen tot 146 Bergingswerkers hebben inmiddels vier van de zeven zwaar beschadigde gebouwen doorzocht. Volgens de politie kan het zoeken nog weken duren. In verband met de brand zijn in Hongkong drie dagen van rouw afgekondigd. Max Verstappen maakt nog steeds kans op de wereldtitel in de Formule 1. Hij won vandaag de Grand Prix van Qatar en liep daarmee flink in op WK-leider Lando Norris, die ons vierde eindigde.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 Dus ik, ik heb altijd wel... Uh... Ben, ben je met een tank naar uh, Heemstede gekomen, nee, nee, maar het is wel een zware auto. Jongen, jongen, jongen. Ik zit me al helemaal te, te fantaseren... Wat, nee, voor, uh, ja, wat voor auto nou, rijdt ja, Hans niet. Die zendapparatuur die, die verbruikt niet zoveel stroom. Hè. Ah, Dat okay. is het voordeel. Ja. Ja, ja, ja. Je kan heel lang op een autowakker werken. Ja, ja, ja. Hans, ik, ik heb even een, een, een, een zin verzonnen...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 Ik heb aangegeven, wij kunnen. We hebben laatst een oefening gehad, dan kunnen we binnen twee uur hebben we een landelijk dekkend communicatienetwerk. Zo. En de overheid kan dat helemaal niet. Nee. Dat geven ze ook toe. Ja. En ik zit denk ik ook in gesprek, want bij de Veiligheidsregio zitten ook mensen van Defensie altijd, hè? Die lopen in die groene pakken. Ja, ja. Je ja, ja, ja, zit ja. daar ook bij die gesprekken. Ja. ja. En ik zeg nou. Waarom eigenlijk? Waarom? waarom nou ja, dat, erbij. dat is zo de afspraak. Oh, okay. dat, die, dat, dat dat groene pak weet ik niet. Maar dat vindt hij mooi, denk ik. De nee, brandje man, die hebben ook altijd Ja, altijd uniform, ja. hè. Ja. Nou, jij, jij loopt nu toch ook in uniform, nou, eigenlijk. Ja, dat is ook min of meer, ja. is aangedaan voor het gesprek. Ja, tuurlijk, tuurlijk, ja. ja. Maar goed, we, het is wel zo dat ze zelf toegeven... Ja, we hebben ook wel een afdeling die wat aggregaten heeft. Maar daar kunnen we Nederland niet mee voelen, vo voeden. Nee. Wij oefenen ook één of twee keer per jaar met defensie...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 naar de volgende defensielocatie en dan moet dat geheime bericht goed aankomen. Ja, ja, ja, ja. Nou, wij begrijpen er ook helemaal niks van van dat bericht. Oh nee. nee. Maar dat maakt ook niet uit. Zijn dat codes. het ook niet om. Wij moeten het doorgeven. Stemien, de, de piepers mogen op en dat soort. Uh, nou, zoiets, ja. Ja ja. man die hangt uit het raam. Ja. Of, uh. <lacht> dat, dat was net zoals in de tweede wereldoorlog Er oh, ja, zit ook ja, dat soort ja. codes. Uh. Dus dat uh, dat is wel zo. Ja ja ja. ja, ja.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 ...politiebureaus, uh, ziekenhuizen, uh, doktersposten en noem maar op. En dat zijn er nogal wat. Ja. En uh, ik heb drie oefeningen meegedraaid in Noord-Holland-Noord. Wat gebeurt er dan bij grootschalige uh, stroomuitval? Brandweermensen, ook vrijwillige, vrijwillige brandweermensen... ...die weten dan, dan gaan ze naar de brandweerkers in. Ja. Die trekken hun pak aan en gaan ze daar zitten op een stoeltje... ...en wachten dat er...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 En ik zeg, en wat nu? Hij zegt, ja, ik wil dat die... bij die twaalf bij brandwikkerzenders... dat daar uh, communicatie komt... met ons vanuit de Veiligsregio. Mm. Ik zeg, nou, ik ga wel eens even kijken... of dat lukt. dus Wij hadden het natuurlijk al een vooralarmering gedaan. Dus ik had al iedereen... die zat al klaar. En, want die, vinden, ja, die denken, eindelijk kunnen we ze wat ja, doen. Tuurlijk, ja, uh, tuurlijk. Dus ik had al een half uur... Uh, iedereen al op weg...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 het cool. dus ja, is een unieke call. Iedereen dat. krijgt een unieke call. Over de hele wereld? Ja. Zo. Er is ook een, een landelijke, of een, er is ook een, een, een computersite waarbij alle centamateurs van de wereld die geregistreerd zijn, in vermeld staan. Dus uh, je kan altijd nakijken van nou, waar woont hij, welke stad of zo. Of soms nou, staan de adressen erbij. Ja.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 Net zoals mijn studio, een tafel en dan helemaal vol op verschillende niveaus. Allemaal zendbakjes, dus maar even populair te zeggen. Ja, ik heb dan ook nog digitale communicatieapparatuur. Oké. Okay. En ik heb nog een monitor set. Zeg maar maar wat, is dan, wat is dat, digitale communicatie? Nou, dat, dat gaat dan.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 Met hetzelfde ding. Okay. Dat grappig natuurlijk. ja natuurlijk. Ja. Het is niet zo'n kunst. Want het gaat via netwerken en computers die overal draaien. En dus al, ja, als alles plat gaat, heb je daar eigenlijk niet zoveel aan. Nee, precies. Ja, nee. Dus dan, dan komen we weer op, met de basisapparatuur. Terug naar het analoge. Ja. Dan verder heb ik nog mari Marifoon. Daar ben ik ook, oh, ja. ik ook een certificaat voor. Dus dan heb je een keer met wateroverlastproblemen. De boel loopt onder. Wat in Limburg toen gebeurd is. Ja. Die is daar is ook ingezet en toen hadden we ook marifoons nodig om met de reddingsdienstjes te praten, de ja. reddingsbootjes.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 We hebben een soort... Uh, een, een, een monitor op de website staan. Met kleurtjes. En dan uh, zie je ook dat, uh, dat... bepaalde frequenties... onder bepaalde omstandigheden... Uh, vrijgehouden moeten worden... om noodcommunicatie te kunnen doen. Waar ja, houdt iedereen zich daaraan? Want als mensen... Uh, andere zendamateurs die niet aangesloten zijn... bij Dares niet op die website kijken... die weten dat dan niet. Nee, maar die krijgen wel een, uh, een commentaar in de ether. He? Oh ja? Ja. oh ja, oh Er zijn een hoop mensen altijd die meeluisteren. Ja. Oké. Okay. Ja, ja. Want dus dat is zij... ook gemonitord hoor. Zo.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 Oké, okay, okay. dus dat vind ik een goede zaak. Ja, en dat moet dan ook echt bediend worden door daar specialisten? Ja, maar het, als er iemand, een, een geregistreerde zendamateur, uh, bij is, mag ook iemand van de veiligheidsregio gebruik maken van die apparatuur. Oké. Okay. Zo staat dat ook in de wet. Ja, wat is dat moeilijk? Om de toezicht. Nou ja, je, als je in een microfoon kan knijpen. <lacht> Dan, dan lukt dat meestal wel. Hè? Maar, ja, maar, ja, goed, dus ja, maar dus Er zijn een, procedures voor. Ja, ja, dat zou ik zeggen. Ja, maar ja. Ik bedoel, iedereen kan het in principe leren. Ja, ja, ja. En de, als je gewoon een, het is een, een soort spreektaal, denk ik. Ja. ja, ja. En de, zoals ook. Uh... Nou ja, kijk, die mensen van de brandweer, die, die zijn natuurlijk ook wel gewend in de microfoon te praten. Precies. En. Maar... en eh,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 Die eh, zet er al wat codes bij. En die geeft het aan de... Laat we zeggen, de, de centralist. En die roept, die roept het bericht door. Mm. Door de microfoon. Naar het andere station. Die andere, eh, het andere station. Dat vult het formulier weer in. Hè? Mm. Ook weer een blanke formulier. Dus de bericht wordt overgezet. En die geeft het dan aan... De brandweercommandant die daar zit. En dan zegt hij...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 Daar is Nederland, is die in die melding doorgegeven weer via andere route naar de hulpverleningsdiensten in Duitsland.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 Okay. Je heette dan iets anders, Aris geloof ik. En, uh, oh ja, whatever. Ja. <laughs> Europa, overal zijn daar is organisaties Oké. Okay. Vergelijkbare organisaties. Ja ja, ja, ja, ja, ja. Maar.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 Er gebeuren al meer... Ja, rare dingen. dingen. <laughs> ja, ja, ja. <lacht> <gigs> Hoe ga jij daarmee om eigenlijk? Ik bedoel, het, nou ja, ik het, ik vind, kom, het is toch ik enorm frustrerend. Nee, maar als ik in overleg ben met zo'n veiligheidsregenheid, zo, dan zeg ik, nou, jullie hebben een paar, een 3.500 euro of zo, hebben ze gekregen. Ik zeg, maar jullie weten nergens meer van. Ik, ik zeg, waar hebben jullie dan opgemaakt of zo? Ja. Dat nee. weten ze zelf Dat ook, weten niet. Ze ook niet. Nee. Ze snappen er helemaal niks van. Nee, maar er is zoveel verloop... bij die feilsregioers ook... Ja. Dat weet niemand meer. Nee, nee. Dat kan ik zo ook niet kwalijk nemen. Nee, nee, nee. nee. Ja, precies. Ja, degene met wie je praat. die, die, nee, die, die, die weet het allemaal niet. Ja, die weet het allemaal ja. niet. Nee, het is eigenlijk alleen maar de boekhouder die dat ja. terug kan vinden. Ik zeg altijd maar. Als iedereen die hier werkt. Tien bolpennen en vijf blokken minder naar huis neemt. Per <laughs> jaar. Dan, dan is het bedrag weer boven water. Ja, ja zou dat nog steeds gebeuren. bolpen en blokpennen. Bol nou, ik heb bij de politie gewerkt. Hè? Ja, ja, ja.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 Op een gegeven moment had iemand gezegd, die logisch regelt dan wel veel. Hans, jij krijgt de sleutel van die kast. Ja. En hou jij dat maar in de gaten. Nou ja, toen kwam iedereen me vragen, ik heb batterijen. Ja, zo werkt dat.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 Kan in die kerk ook komen. Ja, ja. ja. Zeg Gil, de, hele, de hele buurt kent die locatie. Ja. In een brandwikkelzinnen, er uh, is een garage en een kantine met een tafeltje. Ja, ja, ja. Wat moet je daar dan? Zeg het maar.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 Uh, Proefalarmen met de alarmeringsapp. Dan kun je aparte alarmtonen aanhangen in je telefoon. Oh ja, tuurlijk. Oh ja. Uh, ja, en dan uh, weet je van, nou, deze is wat aan de hand. Hm.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 En daar gaat wat voor brandstof in? Gewoon benzine. Gewoon benzine. En dan kan je daar, moet je daar een jerrycannetje bij hebben. Ja, dan kan je het heel ik... lang volhouden. Ja hoor. Ja, ja, ja. ja. Echt dagen. Kan je dat dagen? Ja, als je een je Wel. Maar ja. <laughs> nou, We hebben afspraak met de brandweer. Als de benzine dreigt te raken. Kom dan even een volle jerrycan benzine brengen. Oké. Okay. Ja. Vol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 met punt info In gesprek met punt info. Mijn naam is Ben Oveugen. Dank voor het luisteren. En graag tot de volgende keer. Dag.